Stubenitski met het NOS-journaal. Zwarte Piet gaat veranderen. De negroïde stereotypering verdwijnt... maar de traditie van cadeautjes door de schoorsteen brengen blijft bestaan. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam heeft dat gezegd op een persconferentie. De laatste jaren is er steeds meer discussie over de knecht van Sinterklaas. Vooral zwarte mensen voelen zich gediscrimineerd... omdat Piet een symbool zou zijn van racisme en kolonialisme. De politieke spanningen in Oekraïne en het Midden-Oosten vormen een toenemend risico voor de wereldhandel en voor de Nederlandse economie. Dat zegt het Centraal Planbureau. Als het conflict in Oekraïne verder uit de hand loopt, kan de groei van de Nederlandse economie volgend jaar een kwart tot een half procentpunt lager uitkomen. Bij de economische voorspellingen gaat het CPB ervan uit dat het conflict in Oekraïne niet verder escaleert. En in dat geval komt de groei over dit jaar uit op drie kwart procent. Spoorbeheerder ProRail doet komende herfst een proef met het weglezeren van herfstbladeren. Het idee is dat de blaadjes zich door de hitte van de lasers niet meer aan de rails kunnen hechten. Blaadjes op het spoor leiden vaak tot vertragingen. Een Britse piloot heeft tijdens een landing in Noord-Ierland zijn armprothese verloren. Daardoor maakte het vliegtuig na de landing nog een sprongetje. Aan boord zaten 47 passagiers. Niemand raakte gewond. Het incident gebeurde al in februari, maar is nu pas naar buiten gekomen in een rapport. De piloot zegt daarin dat hij voortaan beter zal controleren of de prothese goed vastziet. Op de EK Atletiek in Zurich heeft Daphne Schippers zich overtuigend geplaatst... voor de halve finales op de 200 meter. Ze won haar kwalificatie met overmacht. De halve finale is vanavond. Gisteren werd Schippers op de 100 meter Europees kampioen. Het weer wisselend bewolkt en wat buien, mogelijk met onweer... Later vandaag vooral in het binnenland meer buien. De zon schijnt ook geregeld en het wordt 20 graden. Morgen meer kans op onweer. Dit was het NOS Joens. Dit is Arnold Broekhuis van de ANBB. En in de Randstad een file op de A1. Amersfoort richting Amsterdam tussen Meer en Muiderslot. Vijf kilometer door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden vanaf het knooppunt 1 Nes. Via Utrecht via de A27 en de A2.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 Met nu ZFM luncht. Ik lunch, jij luncht. We hebben geluncht. Smakelijk eten allemaal. En goed kauwen, hè? Dat is belangrijk. Goed kauwen. He, dat, dat je eten gelijkmatig in je bloed komt. Goed palen is je half eten. Normaliter bent u gewend aan Ruud Jansen... die hier op de donderdag de boel uh, onveilig opmaken maken in de studio. Maar vanmiddag... Is dat Charles Duif samen natuurlijk met, niet te vergeten... de beroemdste vrouw van Zandvoort, Dolly van Pirik. <laughs> Dolly. Ja, de beroemdste Of de, of, vrouw, of de, de <laughs> nou, nou, vertel maar. Ik heb, ik heb geen idee. Dat, dat kunnen anderen vertellen. Nou, dat dan weet dan ik zelf dat, niet, hoor. Nou, U mag, u mag uw oordeel geven, luisteraars. Het panel is nu geopend. <laughs> zullen de enquête rondsturen. Zo is dat. Maar we gaan er weer een gezellige boel van maken, toch? Zo is het. Helemaal goed. Zeker weten, nou. we hebben om kwart uh, over één de vrijwilliger-vacature van de week. Ja. Een hele leuke. Doe je dat helemaal een vrijwillig? Een hele aparte. Doe je, doe je dat helemaal vrijwillig, die vacature? Ja, ik doe die uh, ja. okay. helemaal. Nou, u hoort het luisteraars. Ja. Ook Dolly doet dat helemaal vrijwillig voor u. <laughs> ja, en uh, ieder half uur hebben we uiteraard het regionale nieuws. Ja. Dus om half één en om half twee. Ja. En om kwart voor twee is het heel even tijd voor mij. Dan mag ik een uh, plaatje vragen. Dan mag jij een plaatje vragen. Nou, dat, ja. daar ben ik heel erg nieuwsgierig wat jij straks ja. gaat aanvragen. En dan ga ik ook vertellen waarom ik dat plaatje graag wil horen. Ja, nog niet verklappen hoor. Ik, ik wil... zeg helemaal niks. Tot kwart Vindt... voor twee zeg ik daar niets over. Ik vind het altijd zo leuk om nieuwsgierig te zijn namelijk. Nou. Ja, ja, jij wel hm? hè. Ja. <laughs> Vrijdagavond vanaf 8 uur in de Breestraat in Beverwijk... de, de Ruud-Jansen-band met Sjaak Kloes. Ik heb gisteren met hem gerepeteerd en dit komt vast voorbij. to music Music I'm <laughs> Nou, er wordt wat afgejodeld daar in Beverwijk morgenavond. Want, uh, ik zei het net al, uh, gisteren gerepeteerd met Jacques Loes. Hij uh, is wat ouder inmiddels, maar hij zingt nog als een, uh, als een nachtegaaltje. Nou ja, een nachtegaaltje. Een beetje ruige nachtegaal dan. Uh, maar geef hem de ruimte, mensen. En als je dat met de birds doet... Als je dat met de birds doet, dan, uh, dan zit je helemaal goed. This morning with light in my eyes And then realize it was still dark outside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 Mr. Spaceman, moet je won't do anything wrong. Hey, heb je wel eens een ruimtereis gemaakt, Dol? Of zeg je van nou dat ik kip hoog te Ja, ja, ja, ja. Erg, erg, erg, erg hoog moet je mij de lucht niet insturen, hoor. Is het zo? Nee. ik oh, helemaal nou. niks. Het lijkt me helemaal te gek. Ja? Ja, maar ja goed, je wordt er wel misselijk van en zo natuurlijk. Je moet helemaal zo'n zo trainingsprogramma ondergaan. Hè? Het lijkt me ook zo lastig. Als je, als je zo gewichtloos bent geweest om dan weer uh, zo ja, zwaar nou, te kan zijn. Dat kan je nou van mij niet zeggen. Ik dan voel me nou al ik... zo zwaar. <laughs> ik ben ook niet bepaald gewichtloos. Nee? Dat, uh, nee, nee. Ik ben van, morgen nog bij de dokter geweest. Ik heb een echo gemaakt. Oh? Het is een jongetje. Oh, het is een jongetje. Is een jongetje. Kijk, <laughs> Kijk eens aan. Nou. Ja. ja, maar alle gekheid op een stokje. Ik was, ja. wel, ik was wel even op het strand net... Uh, even uitwaaien, zeg maar. Yeah. Zeg maar. Yeah. En wie kwam daar langs? Niet te geloven. Hij zag de 70 voorbij. Hebben. Oh, dat is een klip. Is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 DFM's antwoord, er luistert u naar. Nou het is eindelijk eens een keer tijd, luisteraars, voor een goed gesprek. Gaat het goed, Buster? Het gaat wel. Het gaat wel. Er... Het gaat nou, het wel. Fijn, Soms heb ik nergens zien, maar... En heeft dat is... dan met uw jeugd te maken, dat u aan uw moeder terug moet denken...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 Nee, nee, nee. Maar u hebt in elk geval nergens zin in. Nee, ik heb zin in. Ja, dan weet ik het ook niet. Ik heb nergens zin in. Gewoon nergens zin Nee, dat zei u, ja. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik, ik weet het niet. Nee, ja, dan weet ik het ook niet. Wilt u iets drinken misschien? Nee, daar heb je ook geen zin in. Ja, wat...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 Een heel boeiend en een heel uh, nuttig gesprek, ja. Was, uh, vast voor de periode dat zijn moeder was geboren. Dit. Ja, ik draai altijd even een bieteltje voor Ruud Janssen. Ja, je moeder die zou het moeten weten, zo is het maar net. Uh, Annelies, die luistert ook mee, heb ik gezien op Facebook. Annelies, leuk dat je meeluistert. En uh, jij hebt een zwak voor duiven, nou ik ook. En vooral voor sneeuwwitte vredesduiven, Annelies. Annelies, foutje, bedankt. Want dit, is, dit is de karaoke versie. Ik denk, dan ga jij wel meezingen thuis. Maar ja, daar hebben de, les, de rest van de luisteraars hier in Zandvoort natuurlijk niks aan. Nou, dit moet een goede versie wezen: Vredeslijf. Live nog wel, Marianne Weber. Kom Zie Ze drinkt eruit, sla die nieuwe vast. uit. Vlieg met je mee, over land over, over land, over zee, over land, over zee, over land, over zee. Ja, applaus, dank u wel, dank u. Ja, hommage. Ja, Marianne Weber met de Snelwitte Vredesduif. Nou, hier zit een Snelwitte Vredesduif voor u... Eh, tot twee uur vanmiddag samen met Dolly de pier. Ik ga weer heerlijke muziek draaien... en natuurlijk ook eh, af en toe eh, wat... Actuele, actuele, actuele, actuele zaken als het gaat om Jan Voort. gaan we aan u door en vertellen, luisteraars. Eh, ook actueel is dat het in Denia... dat ligt in Spanje... en dat heb ik nou net weer eh, op Facebook gelezen... dat het daar eh, zo, zo enorm droog is geweest de afgelopen periode. Het dus heeft er bijna niet geregend, luisteraars. Eh, dat ligt... Allemaal in de buurt van, Den van Benidorm. Dat, is misschien, dat zegt u misschien iets meer. Want DNA is misschien wat onbekender voor u. Daar, daar woont een kennis van mij. En die, die kennis die woont daar een beetje in de bergen. Zeg maar. Wat hoger op. Dus niet helemaal pal aan de kust. Maar droog dat het daar was. droog. En die man zit gewoon naar regen te snakken. Nou heb ik gezegd. Dan draai ik gewoon even raindrops. keep falling on my head voor je. Dat moet helpen. Marius van Buringen en Lidwin. Speciaal voor jullie. Raindrops keep falling on my head. Raindrops keep falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit those. Raindrops keep falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun.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 Nothing's worrying me It won't be long till happiness steps up to greet me Oh, raindrops keep falling on my head me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free, nothing's worrying. De muziek van Bird Bagarack. Raindrops Keep Falling on My Head. Zodan, de luisteraars gaan we dat nieuws beluisteren. Maar eerst voor Marius. Want Marius moet naar de tandarts. Verdorie Marius. Hoe kom je daar nou weer een kiespijn bij? Ja, in Spanje kan je ook zomaar kiespijn oplopen. Het kan zomaar gebeuren. Maar ik heb voor Marius heb ik een speciale tandartsassistente over laten vliegen naar, naar Denia. Marius, daar komt ie.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 Ja, zo rond de klok van 1 uur, dan is het zover. Dan eh, moet Marius bij de tandarts zijn. En dan eh, ja, gaat de kies eruit, hè? De kies gaat eruit. Maar eh, nou, je hoort het, Marius, een, een lentevolle tandartsassistent. Nou, dan mag je toch weer niet mopperen. Speciaal voor Marius van Buringen was dit. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Wetenswaardigheden uit de regio. Dolly Tempirik.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 De preventieadviseurs geven ook uitleg over hoe mensen verdachte situaties kunnen herkennen en melden. De preventieadviseurs zijn herkenbaar aan hun rode hesjes met het speciale logo. De preventieadviseurs hebben ook nog een opdrachtbrief van de burgemeester bij zich. Het is ook niet de bedoeling dat de preventieadviseurs de woning ingaan en ze verkopen geen producten. Dus wees u gewaarschuwd voor babbeltruc-mensen en oplichters die zich onder dit mom proberen binnen te werken. De burgemeester van Haarlem, Bert Snijders, heeft woensdag, dus gisteren... het Vierdaagse Festival Haarlem Jazz officieel geopend. En waarom het saai aanpakken als het ook op een leuke manier kan? Dat moet Schneiders gedacht hebben toen hij onder luid gejuich van de Haarlemers... het podium beklom met zijn band Fox and The Majors en de legende Jan Rijbroek. Na het groopte optreden was het de eer aan Emmy Perez... om de jazzklanken over de Grote Markt te laten schallen. Haarlem staat vier dagen in het teken van jazz. Op maar liefst vijf podia in de stad is er zool, jazz en pop te horen. Grote namen als Oletta Adams, Niels Geuzenbroek, Christel, Sabrina Starke... Tjurma Roos van Velse Eva Simons treden de komende dagen op. De winst van Tata Stiel is in het eerste kwartaal van boekjaar 2014-2015 met ruim 70% gedaald. Een forse post aan eenmalige kosten is een van de redenen waarom de winst zo laag uitviel. Dat blijkt uit de cijfers die de eigenaar van de hoogovens in Amuiden woensdag bekendmaakte... De netto winst daalde van 11,4 miljard roepie, wat neerkomt op 139,4 miljoen euro, tot 3,4 miljard roepie. Tata meldde 2,6 miljard roepie aan eenmalige lasten, maar gaf daarover geen details. Op 16 en 17 augustus zullen een tal van Bloemendaalse restaurants... waaronder sterrenrestaurants zichzelf presenteren... tijdens het evenement Bubbles and Bites op de Donkere Laan in Bloemendaal. Op meer PR en communicatie is partner van dit culinaire festijn. Bubbles and Bites is twee dagen lang genieten van alles dat er te beleven is... op gastronomisch gebied met deelnemers uit de gemeente Bloemendaal... maar een groot aantal uit Bloemendaal zelf...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 die het geheel in gepaste sfeer muzikaal zullen ondersteunen. Babbles Bites is zaterdag 16 en zondag 17 augustus... van 1 uur middags tot 11 uur s avonds. De overlast bij winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem... is tot een minimum teruggebracht. Dat meldt RTV Noord-Holland Nieuwspartner Haarlem en de 105...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 over inkomsten en uitgaven van gemeenten rondom parkeren. Het beste kostenbatenplaatje wordt in Valkenburg aan de Geul gemaakt... waar per inwoner maar liefst 110 euro binnenkomt. Na aftrek van kosten ziet de Limburgse stad een bedrag van 77,90 euro in de gemeentekast vloeien. Zandvoort volgt op de voet met 74,70 euro. En het is opvallend dat de parkeerinkomsten bij stedelijke gemeenten als Amsterdam, Rotterdam, Haarlem en Den Bosch en Alkmaar vele malen male hoger liggen. En dan gaan we nu over naar het weer. Dan kunt u nu luisteren naar het weerbericht voor Zandvoort. Wat gaat het worden mensen? Vanmiddag is het vrijwel overal droog en er zijn flinke zonnige perioden. De meeste kans op een bui is er in de kop van Noord-Holland. Maximum rond 20 graden. De wind is matig uit het zuidwesten tot westen. 3 tot 4 bovenland en aan zee windkracht 4 tot 5. Morgen is het overwegend bewolkt en vallen de hele dag soms buien met kans op onweer. En tot zover het weerbericht. <middels> Dit is Niels Scheuzebroek. Take Your Time, Girl. En hij zong dat live bij Ruud de Wild op uh, Radio 538. Safe and sound. Hands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 Take it time. Niels en, uh, ja Hij, zong, uh, op, uh, of hij zingt uh, bij Haarlem uh, Jazz. Maar gisteravond is dat allemaal begonnen. Ik meen dat hij daar uh, gisteren heeft gezongen, Dolly. Weet ja, je? dat klopt als tweede. Het ja. uh, werd geopend uh, met de burgemeester trouwens. Die zelf ook opgetreden heeft. Heel ja. grappig. Ja. En daarna was Amy, Amy Perez. En uh, die is trouwens ook binnenkort in uh, Zandvoort. Hè, Amy Perez. Oké. Okay. Ja, bij... Uh, Even kijken, dat is een of ander festijn op het strand, Fair Food Festival. Mm -hmm. ja, maar uh, hij kwam na haar, Niels ah. oh, Ja, Het de, de schijnt burgemeester... een enorm geweest, ge, uh, succes te zijn geweest. Okay. De, ja. de burgemeester van Den Haag, die moet ook optreden. Is dat zo? Ja, maar dat is meer tegen die moslims. Hè? Oh ja, dat is weer wat anders, <laughs> he, een heel ander optreden. Dat is een heel ander optreden. Daar gaan we niet voor uh, applaudisseren. Maar daar wordt hè? vandaag over vergaderd. Hè? Dan, uh, Goed, een speciale zo. vergadering met de gemeenteraad van... Hoe kan je voorkomen dat het allemaal uit de hand gaat lopen daar? Ja, strenger ja. optreden, lijkt me. Strenger optreden, ja. ja. We zullen het uh, in acht nemen, Dolly. Ja. Ja. We zullen jouw advies uh, zullen we gaan opvolgen. Kijk. Je moet gewoon <laughs> ik ook ben heel de... Ja, je moet ook gewoon met de politiek en eigenlijk. Dat, dat... Ik niet, ik kijk wel uit. <laughs> nee. Old, Town, Old Town is een nummer wat natuurlijk bekend is van de chorus, van die dames. Ja. Maar uh, F, uh, Phil Linnet, die zingt het ook op een hele speciale manier. Luister maar. Old oh. Covent Garden. I remember only too well.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 de mooie dingen van het leven. Nou, wat zijn nou de mooie dingen van het leven, zult u zeggen? Nou, de mooie dingen van het leven is natuurlijk... een eh, van de mooie dingen van het leven, dat moet ik erbij zeggen, is muziek. En muziek is er ook vanavond tussen de klok van eh, 10 uur en 12 uur... als ik eh, Tussen App en Vloed eh, ga presenteren bij Zivem Zandvoort. En dat doe ik altijd met hele mooie nummers. En dan zou het zomaar kunnen dat eh, nummer als dit voorbij komt. MUZIEK Searches, uh, jaren 60 natuurlijk. Met uh, I don't want to go on without you. En uh, vanavond dus. Tussen tien en twaalf uur. Tussen Edmund Vloed bij Zivam Zandvoort. En dan komen allemaal hele mooie uh, werkjes uh, voorbij. Luisteraars. Dat ga ik u, dat ga ik u beloven. Uh, ik ga een uh, plaatje draaien van Sven Duif. En Sven Duif die uh, zingt het liefst Engels repertoire. Maar af en toe doet hij ook wel zo'n Nederlands dingetje. Van zijn collega Jan Smit bijvoorbeeld. Als je zin hebt hoor Sven. Duif. Ja. Hij volgt haar benen vanmiddag. Dat doet hij helemaal vrijwillig, Sven. Elke dag is al eenzelfde dag. De wekker luidt de morgen in. Je luistert naar de radio. Een vage ochtendshow doet je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 Duif, dan volg je haar benen en hij was slechts 17 jaar oud luisteraars toen dit werd, uh, werd opgenomen. En dan zult u vragen, waar is dat dan opgenomen? Nou, dat is opgenomen in de popbunker in de Muilen, Onder de beziedelende leiding van Henk Zuurling, dat is een uh, man die daar de techniek doet en opnames doet. En uh, ja, het was gewoon leuk om te doen en uh, ik vond het leuk om u uh, daarmee kennis te laten uh, maken. Zo, uh, voor de klok van 1 uur reclame, Niels, reclame, kan ik nog net... Letten... Wat muziek horen. I can hear music en is uh, niet zomaar toevallig. The Beach Boys. De I Sweet, sweet music. En dat komt ook uit Frankrijk als het erop aankomt. Met François Didoli, daar gaan we eruit. Ja, ja. Even naar het landelijke nieuws luisteren he, straks. Zo is dat. Tot na de klok van één uur. Met cabaret natuurlijk, ja. Tot zo. Murmure, je t'aime à mon oreille tous les garçons et les filles En meisjes van mijn leeftijd, als nog in Le Monage, die uh, gaan zich klaarmaken voor het uh, nieuws van uh, 1 uur en misschien ook wat reclame. Dus uh, we gaan er even uit. Tot, uh, tot na het nieuws. Tot zover. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.